Gekeerd met het NOS-journaal. Egypte gaat in oktober en november naar de stembus. Het land zit al drie jaar zonder parlement, nadat dat door de rechter was ontbonden. In 2013 werd de radicaal islamitische president Morsi afgezet en trok het leger de macht naar zich toe. De nieuwe presidentsverkiezingen werden gewonnen door de voormalige legerleider Sisi. De nieuwe parlementsverkiezingen volgens volgens het regime het sluitstuk van het herstel van de democratie. De website van de politie is urenlang slecht bereikbaar geweest. Politie.nl ging even na half vijf offline en bleef lang erg onstabiel. Eerst werd gedacht aan een cyberaanval, omdat dat wel vaker gebeurt. Later werd duidelijk dat de beheerder een foto had geplaatst die te groot was en door te veel mensen tegelijk werd bekeken. Het ging om de foto van een lichaam dat in een koffer in de Maas was gevonden. De landen van de EU komen binnenkort bij elkaar om te praten over de vluchtelingenproblematiek. Duitsland, Frankrijk en Groot-Brittannië hadden om het overleg gevraagd. De landen hebben het idee om zo snel mogelijk grote vluchtelingencentra op te richten. In Griekenland en Italië, waar binnenkomende migranten worden geregistreerd. Daar moet ook een onderscheid worden gemaakt tussen mensen die voor oorlogsgeweld vluchten en economische vluchtelingen. Bij een vliegshow in Oostenrijk is een stuntvliegtuig verongelukt. Het toestel kwam na een looping vlak naast het publiek neer. De piloot van 50 kwam om het leven. Verder waren er geen slachtoffers. Het is het derde ongeval op een vliegshow in iets meer dan een week. Vorige week vielen elf doden toen in het Britse Brighton een gevechtsvliegtuig op een weg neerstortte. In Zwitserland botsten twee stuntvliegtuigjes op elkaar waarbij één dode viel. Het weer nog stevige regen en onweersbuien trekken over het land... met kans op windstoten en heel veel neerslag. In het zuidoosten blijft het droog. Minima van 17 tot 20 graden. Vanochtend droog met zon. Het wordt 24 graden in het noordwesten... tot 30 in het oosten. In de namiddag en avond komen er weer regen en onweersbuien. Dit was het NOS-journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. zon. Zee. Zandvoort. Zomerheers.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 Dus nu weet wat ik heb meegemaakt. Ik Ik heb je niet meer gezien. Ik heb je niet meer gemist. Ik heb je Ik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 drums around me tell me everything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 I'd never fall in love again But I fell hard Guess I should have seen it coming Caught me by surprise I'll mm -hmm.